En volgens de Nederlandse voedselbanken moet ook Nederland voedselhulp accepteren. België heeft de gegevens van 250.000 buitenlandse spaarders doorgegeven aan de landen waar ze wonen. Onder de spaarders zijn volgens de Belgische Kranten de tijd meer dan 50.000 Nederlanders. Door de afschaffing van het bankgeheim in België worden sinds begin vorig jaar de gegevens gedeeld met andere landen. In totaal hebben 26 landen bankgegevens uit België gekregen. Het gaat om klanten van BNP Paribas, Fortis, ING, Dexia en KWC. Nederlanders met een spaarrekening in het buitenland moeten dat aangeven bij de belastingdienst... ...maar het gebeurt niet altijd. Met de gegevens uit België kan de belastingdienst zwartspaarders opsporen. De Japanse stad Fukushima gaat stralingsmeters uitdelen aan alle schoolkinderen tussen de 4 en 15 jaar. Volgens een woordvoerder is het stralingsniveau in de stad bij de beschadigde kerncentrale niet gevaarlijk... Maar is de maatregel tegen ruststelling van ouders? Die maken zich zorgen over hun kinderen omdat mensen in de groei meer risico lopen op kanker en genetische afwijkingen. De, kant, de stad Fukushima ligt op 60 kilometer van de kerncentrale, die in maart beschadigd raakte bij de aardbeving en tsunami in Japan. Bij een aanval op een overheidskantoor in Baku, ...op 60 kilometer van Bagdad zijn zeker acht doden en enkele tientallen gewonden gevallen. De bewapende aanvallers lieten eerst twee bommen ontploffen, waarna ze het gebouw bestormden. Ze zouden ook enkele mensen in gijzeling hebben genomen. Het is nog niet duidelijk uit welke hoek de aanval komt en of er eisen worden gesteld. Het weer, stapelwolken en zon, een kleine kans op een bui, vooral in het zuidoosten. Het wordt 18 graden aan de noordkust tot plaatselijk 23 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn snelheidscontroles aangekondigd op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Arnhem en Apeldoorn. En de A73 Nijmegen-Venlo tussen Boksmeer en Venlo.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 Kom eens langs: de André is gratis! Je weet niet wat je hoort, zie je het van.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 Onder andere Wim Zorneveld. Trea Dops komt voorbij. Maar eerst de volgende plaat van André van de Heuvel. Tezamen met Leen Jongewaard. En afgelopen weekend. Eh, gisteren en eergisteren was het dan Pinksteren. Vandaar deze plaat van André van de Heuvel. Tezamen met Leen Jongewaard Met Op een Mooie Pinksterdag. U hoort het hier op CFM Zandvoort. Een mooie pinksterdag Als het even kon Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park Iet de kuieren in de zon We Gingen maar de liefjes plukken eentjes voeren eindeloos Kijk nou toch, je jurk wordt nat.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 Als iedereen Op een mooie pinksterdag Laat ze je alleen Morgen kan ze zwanger zijn Kan ook nog vandaag Het kan van de behanger zijn Of van een Franse zanger zijn Of iemand uit Den Haag Vader kan gaan smeken en gaan breken tot hij burper ziet. Vader zegt pas op mijn kind, dat rondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet, vader is een nul. Best is flower girl. Ik wou dat ik nog één keer.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 En hij wil alleen maar op een Franse bak De kant van oberwillem is op reis, geweest, op reis geweest, op reis geweest, op reis geweest De kant van oberwillem is op reis geweest, waar ging die aan naartoe? Hij is voor 7 maanden aan de reis geweest, op geweest, op geweest, geweest De kant van oberwillem is op reis geweest, parij geweest, parij geweest. op reis geweest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 I'm the Jij van mij bent je ogen weer zien lachen om iets wat je niet zei.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 Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan voel je lekker naar. Sammy, kom, kom Sammy, dag, Sammy, domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, ga eens alleen. We vindt de wereld heel gemeen? Sammy wil er zelf veranderen, maar is zo bang veranderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy? Want de andere Sammy zijn niet kwaad.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 Winter was lang. met De Winter Was Lang. Een opname gemaakt in 1964. En daarvoor in 1966... Ramse Safi met het nummer Sammy. En daarvoor Louis Neefs met Margrietje. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Hier op CFM Zandvoort. We zijn iedere dinsdagochtend bij u. Tussen 11 en 12. En we nemen u mee op reis. Terug in de tijd...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 Eén en één is twee, en jij en ik zijn dus niet twee. Niets is meer belangrijk, al het andere dat niet meer. Eén en één is twee, dat is genoeg voor jou en mij. In ons eigen zaaltje kwamen er drie woorden zijn zij zij zij. Zij zij zij zij. Zij zij zij zij. Zij zij zij zij. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. zij. zij, zij, zij, zij. Een en een is twee, en jij en ik, en dus die twee. Niets is meer belangrijk, alles het andere dat niet mee. Een en een is twee, dat is genoeg voor jou en mij. In ons eigen zadel kwamen en twee woordjes. Zij, bij. zij, zij, zij. zij, zij. Zai, zai, zai Zai, zai, zai, zai This is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 een blonde lok Een geel truitje Blauwe rok Maar ze trippelt zwijgend als de maat Daarom zingen alle jongens haar verlangen aan Kleine koeket de katinka Kijk nou eens een keertje om, Stiekemjes over je schouder Je ma ziet de toon die dus komt Kleine koeket de katinka ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog geen leven Een glimp van je zien Elke morgen, zon of regen Komen wij, katinka tegen Hakjes, tiktak, op de stoep Korte rok, met nauwe koep Maar haar blik verraadt geen nee of ja Waarom zingen al de jongens haar verlangen plaat. Kleine coquette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekem over je schouder, je maar ziet de tong die de schoon. Kleine coquette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog heel even een glimp van je wimpusje zien. En komt niet de kom. Dus kleine kokette, katinka. Ben je verliezen misschien? We willen zo graag nog je leven. Een glimp van je wip, dus je zien.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 Over de van voetbal en de lotto praten. Nou, dacht komt ziens uit je je We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, paal, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer staan. Ziens, kijk, ziens, blijven staan. We, we zijn er, ik zeg en blijven dan blijf ik wel maar slaats. Nee, we hebben ongeloofd onze teklaats. Maar zijn nog steeds je want wij zijn naast verlaten. Nou, we hebben maar uit je flatje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 Een keer dan blijven we wel slapen. En we kunnen dan misschien als onze terras. Wat over voetjes, voetbal, wat we de lucht praten. Nou dat tot ziens uit je gaat je zijn. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we Zien dat jeugd gaat je goed. We moeten op springen, vliegen, dijk vallen, afstaan en weer doorgaan. Op zij op zijn, op zijn, Op zijn, op zij op zijn, Op zijn, op zij op zijn, Op zijn, op zij op zijn, Op zijn. op zij op Op op op Maar pas, maar pas, maar pas. Wij hebben een ongelooflijke hars. Op zijn, op zijn, op zijn. Want wij zijn haast en laat. Wij hebben maar een paar minuten tijd.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 De, de een drinkt limonade De anderen er wijn Maar al die zoete spullen Zijn zeker niet voor mij Wordt zoiets aangeboden Dan werk ik er weer Ik haal me bij een drankje Een glaasje rikker neer Wat het liefst wordt dit keuk Van zijn Nederlandse nijden en dikke tansie Gaat er wel. Een dikke tansie ik heb geen in zo'n Franse perno. Dat dit is veel, vraag je dan En ook die Duitse adwachten. Ik drink dit dan nog blijven. Ik pas zo'n vodka door en missien. Ik dansie, en De een kik mag je blijven zien. Ik heb geen in zo'n Franse vernoo. Dat niet de snel gaat het aan cadeau. En op die tijd zijn af, die drink ik van de In plaats van wat gaat ook in Een fik de panel, een kik en